Boekraad met het NOS-journaal. Nederlandse multinationals hebben jarenlang geld overgemaakt aan een prominente klimaatskepticus. Dat meldden onderzoeksjournalisten van het platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Hoogleraar Frits Butcher kreeg tussen 1989 en 1998 omgerekend honderdduizenden euro's van bedrijven als Shell, KLM en Axo Nobel. Het doel was om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin met het geld zette Butcher, die in 2008 overleed, een internationaal netwerk van klimaatskeptici op. In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus flink toegenomen. Er zijn nu 346 gevallen bekend, waar dat er gisteren nog 156 waren. De meeste besmettingen worden gelinkt aan een kerk en ziekenhuis in Daegu. Bewoners van de stad moeten zoveel mogelijk binnen blijven. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de tweede coronadode in Europa. Het Italiaanse slachtoffer is volgens persbureau ANSA... een man van 78 uit de omgeving van Padua. Hij zou al een slechte gezondheid hebben gehad. In heel Italië zijn zo'n 20 mensen besmet met het virus. Vooral in de noordelijke regio Lombardije. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ook Bernie Sanders... gewaarschuwd voor Russische bemoeienis dat bevestigt de democratische presidentskandidaat... naar berichtgeving in de Washington Post. Hoe de Russen zijn campagne proberen te helpen is niet helemaal duidelijk. Het Kremlin ontkent de bemoeienis. Bernie Sanders doet mee aan de democratische voorverkiezingen... en gaat het bij de presidentsverkiezingen in november... mogelijk opnemen tegen president Trump. Over Trump werd gisteren al gemeld dat hij gewaarschuwd was voor Russische inmenging.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 Won't And the game.